Gerdie van Tijn met het NOS-journaal. Opstandige wijken in de stad Aleppo zwaar onder vuur genomen. Er zouden zeker 13 doden zijn gevallen. Ook gisteren vielen er tientallen doden in de stad... die sinds 2012 verdeeld is in een regeringsgezind deel... en wijken die door de opstandelingen worden geleid. Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten... werden er op woonwijken ook vatbommen gegooid. Dat zijn olievaten gevuld met explosieven en spijkers. De regeringswijken werden vanuit het andere deel van de stad ook bestookt met mortiergranaten. De Zwitsers wijzen de invoering van een basisinkomen massaal af, blijkt uit Exitpols. Ruim drie kwart zou in het referendum van vandaag tegen het plan stemmen voor een basisinkomen voor iedereen. Het zou zo'n 2250 euro per maand moeten zijn, plus voor elk kind 560 euro. De afwijzing van het voorstel werd al verwacht. De regering vindt het veel te duur en denkt dat mensen minder bereid zouden zijn om aan het werk te gaan. Volgens de voorstanders scheelt het een hoop papierwerk. Op de A7 in Frankrijk is gisteravond een passagiersbus beschoten. Er zaten Tsjechische toeristen en schoolkinderen in. Zes passagiers raakten gewond door rondvliegend glas. De groep was onderweg van Spanje naar Tsjechië in het zuidoosten van Frankrijk toen de bus werd beschoten. Waarschijnlijk met een jachtwapen. De politie onderzoekt vanaf waar is geschoten. Mogelijk gebeurt dat vanaf een viaduct. En in het Himalaya-gebergte wordt nog steeds gezocht... naar de Nederlander Christian Wilson. De bergbeklimmer van 35 wordt al bijna drie weken vermist. Twee vrienden van Wilson, leden van zijn klim- en bergsportvereniging... proberen hem te vinden. Ook ervaren berggidsen en speurhonden zoeken mee... Het weer, bijna overal zon, bij temperaturen tot lokaal 28 graden, aan zee 23. In de loop van de middag kan het in Limburg onweren. Morgen opnieuw op de meeste plaatsen zomers weer. In de middag en avond kan dan wel op meer plaatsen een stevige onweersbui vallen. Dit was het NOS... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad staat file op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... bij Muiden, drie kilometer. Op de A4 daarna Haag-Rotterdam bij knooppunt Ketelplein... twee kilometer dan kapotte auto. Er zijn daar ook twee rijstroken dicht... Op de A7 Horenshaan Dan bij Purmerend 4 kilometer door wegwerkzaamheden. De A9 Alkmaar-Amstelveen bij knopen Rottepolderplein 3 kilometer door een auto met pech, daar is ook een rijstrook dicht. En op de A20 Hoek van Holland-Gouda is zojuist een ongeluk gebeurd bij knopen Terbrechtseplein, waardoor de rechte rijstrook dicht is. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Dit is ZFM Race Radio. van Zandvoort op zondag. Dat tijdens CFM Race Radio. Joda Poller-Abdul. Uit de jaren 90 was dat straight-up... CFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Ja, die uitstroom die is daadwerkelijk uh, gestart uh, inmiddels, uh, Albert-Jan. Wat we kunnen melden vanaf uh, de ANWB... dat er op dit moment één file staat uh, Zandvoort uit. We hebben het over de N201 tussen Bentveld en de Heemstedse Dreef. Twee kilometer file met een vertraging van minimaal elf minuten. Uh, zullen we even een weddenschapje doen? Nou? Uh, je, hebt twee, je hebt nu over twee kilometer. Ja. Ik, uh, ik, doe een, ik doe een voorzet. Zes kilometer gaat het minimaal worden. Oké, okay, voor vijf uur. Hè? Voor vijf we, uur. Ja. Gaan we rennen? Nee, is goed. Oké, okay, okay. okay. weddenschap staat. Goed. Uh, en terwijl de uitstroom van het circuit is, uh, in volle gang is... en uh, natuurlijk de, de file lang, langer zal worden... gaan wij gewoon het derde uur door met deze Race Radio. Een speciale uitzending. Tot uh, vijf uur. Uh, allereerst kan ik u melden dat Djokovic de eerste set van Murray... en dan hebben we het over de finale, heren Enkel, op Roland Garros verloren heeft. De eerste set ging met 6-3 naar Andrew Murray. Verrassend, moet ik toch zeggen. En uh, nu is de tweede set begonnen en Djokovic leidt met 1 tegen 0. En Murray is aan opslag. Goed, uh, wat gaan wij uh, doen? Uiteraard rond de klok van kwart over vier even een, een vooruitblik op de Grand Prix van uh, Canada volgende week. Want Max heeft daar ook al zijn ideeën over laten gaan. Half vijf hebben we natuurlijk het dier van de week... en die luistert naar de naam Felix. En het gedicht van dit weekend, ja, het kan er maar één zijn. Hij is dus in de herhaling. Gisteren had ik hem ook al. De ongecensureerde versie, dat moest ik er wel even bij zetten. En het gedicht heet... Max. Heel goed. Kwart voor vijf. Het gedicht van dit weekend, en dat heeft alles te maken met onze Max... en over de race die hij verreden heeft in Barcelona. Het gedicht van dit weekend is dus Max. Uh, verder uh, waarschijnlijk nog een sportkort. Uiteraard, vo uh, voordat ik uh, verder ga... de spannende, zinderende finale van de Eredivisie-Hoofdklasse... Uh, gemengd op de glee. Een TC Zandvoort speelt daar tegen Lemonias... En we hoorden het al van Joop Van Nes. De, of de officiële tussenstand is 1 tegen 1. Want die partijen zijn verspeeld. En in de twee heren singles ziet het er ernstig spannend uit. Uh, wordt het 3-1 of wordt het 2-2? Wij volgen het, uh, het komende uur nog via teletext. Maar die is niet zo snel. Maar dat komt nog wel. Jawel. Maar het is wel enorm spannend. Dus uh, de ontknoping hopen we toch nog uh, voor een groot deel mee te kunnen maken in deze uitzending. Uh, goed, Roland Garros, De Glee. Pit Report, dier van de week en het gedicht van de week van het weekend. Max, dat allemaal in het derde uur van uw lokale zender ZFM. En natuurlijk ook muziek. Hier is Kongs en This Girl. Dat was ook de singel van Koens en This Girl. Jawel, zo dadelijk uh, uiteraard het uh, Formule 1 nieuws in de pit reports bij CFM. We zeggen Zalford, een hele goede middag. Leuk dat jullie allemaal luisteren. En houd de radio aan, hè. Tot aan 5 uur Zalford op zondag. Met nu de singel van Henson Poets, Sky on Fire. een geweldig weekend hebben beleefd hier in Zalfort, hè? Tijdens de familiedagen Driven by Max Verstappen. En dan ja, niet alleen dat natuurlijk... maar we hadden ook gisteravond een feest in het centrum... Dancing in the Cfm Race Radio... Report. Ja, nee, nee, nee, nee, we schakelen niet uh, weer live over naar het circuitpark... maar wel naar de man die tegenover mij zit, de heer Vos. Het, uh, de race days zijn net bijna voorbij, de familie Dagen driven by Max Verstappen. Of Max kijkt alweer vooruit naar volgende week zondag... want dan staat de Grand Prix van Canada op de agenda. Max Verstappen zint op revanche over een week in Canada... voor zijn uitvalbeurt in de Grand Prix van Monaco... Ik heb daar de beschikking over een vernieuwde motor... dus het zou een hele mooie race kunnen worden voor mij. We gaan voor het podium, zo blikt de Nederlandse Formule 1-sensatie... vooruit op de Grand Prix op het circuit van Montreal. Een bijzonder circuit met vele lange rechte stukken... en ook bochten met weinig grip. Dat betekent de juiste balans met de afstelling vinden... al dus verstappen op, zijn webs op de website van zijn renstal Red Bull. De 18-jarige Limburg boekt in de Grand Prix van Spanje een historische zegen... maar liet een teleurstellende prestatie in Monaco eh, daarop volgen. Verstappen was bezig aan een knappe inhaalrace... maar viel uit na een botsing met de vangrail. Hij bekende schuld. Ik maakte een fout en dat mag niet gebeuren. Maar dat hoort bij het leerproces. Nou, kijken of hij volgende week zondag dan weer wat geleerd heeft... tijdens de Grand Prix van Canada. En die is s'avonds om 8 uur, geloof ik. S'avonds om 8 uur. Ja. S'avonds om 8 uur. Goed, De dus volgende week dus de Grand Prix van Canada. Kijken of Verstappen woord houdt. En dan weer een weekje daarna. Weer een... Uh... Ja het, ja, het is maar een week tussen. Een weekje tussen. Ja. En toch even, het is een wat ouder bericht, maar het is van vorige week en die komt uit de wereld van de WTCC. En wel het betreft het hier Tom Coronel. Een geintje achter het stuur van zijn WTCC bolide is Tom Coronel duur komen te staan vorige week. De Nederlander toverde aan het eind van de kwalificatie zijn mobiele telefoon tevoorschijn om een filmpje te maken. De internationale autosportfederatie FIA kon het niet waarderen en legde hem een boete op van 5000 euro. Coronel moest de boete binnen 48 uur betalen, stond te lezen in de verklaring van de VIA. Om het geld op te hoesten, moest de coureur de hulp van fans inroepen. Onder het motto 5000 euro is te veel voor mij als privateer, was Coronel een groundfunding campagne gestart. Niet zonder succes, want vorige week zaterdagochtend had de campagne al bijna 3000 euro opgeleverd. Al 35 mensen hadden inmiddels een bedrag overgemaakt. Het is toch wat? Oké, okay, ja. Je zit in de, in de racewereld, je rijdt WTCC, je bent dan weliswaar privateer... en dan is 5.000 euro, ja. Ja, dat is een hoop geld hoor. Dat is een maar, hoop, dat ja. Was, ja, dat is een hoop geld. Maar goed, uh, hij heeft genoeg uh, vrienden, uh, dus die hebben hem daarbij uh, gesteund. Oké, okay, tot zover het uh, race nieuws bij CFM. Dat allemaal tijdens CFM Race Radio het hele weekend hè, hebben we dat gedaan. Vanaf vrijdag tot en met zondag zo dadelijk 5 uur. Dan oh, oh. wordt op zondag het de derde en laatste uur met nog heel veel items. Dus lekker blijven luisteren. En deze van de Jonas Blue. Oh, oh. Oh, oh. Gotta plan to get us out of here. I've been working at the convenience store. Man, she little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I could both get jobs. Finally see what it means to be living. You got a fast car, so fast enough so run can fly away. We gonna make a decision. Live tonight or die this way. Somebody's got to take care of him So I quit school zijn gemak zeker, een fast car. Jawel. En uh, laten we hopen dat hij daar uh, volgende week in Canada... heel veel succes mee gaat krijgen. Je hoort een uh, andere versie van uh, de oude zinger van Chrissy Chapman... Jonas Blue en uh, Dakota in de fast car. Acht minuten voor half vijf. Ja, kijk omhoog, werd al gedraaid door Hans Wassenaar. Ik zat er, denk ik, wil eigenlijk Nick en Simon ook wel even draaien, Hans. Dus...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 Want het een kan niet zonder het ander. Pak maar mijn hart. Stil niet te veel.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 Ja, het hele weekend was het zonnetje lekker aan het schijnen. En dat tijdens de uh, familiedagen gedreven bij uh, Max Verstappen en sponsored bij uh, die grote supermarkt. Die uh, deze ook gebruikt in de laatste reclame. We wachten ze zo lang tot de zon gaat schijnen en dan uh, snel een uh, barbecue aansteken. Ja, heel goed. Een place water over je kop krijgen, maar goed. Nee, het was een leuke reclame. Ja, toch? En, en, nou, het is uh, 1 voor half vijf. Zullen we hem gaan doen? Dier van nee, de week? Nee, ik wacht nog even een minuutje. Oké, okay, goed. Dan okay, nou, nee, zetten we even veel nee, aan. Nee, nee, oh. oh ja, nee. goed. Uh, Dier van de week. En dat uh, is Felix. En Felix uh, is een echte kat uit de boomkijkert. En uh, hij, het, is, uh, niet zo, uh, het is niet zo druk met hem en met andere poezenvrienden. En al het bezoek. Hij zoekt dan ook een rustig huisje. Met misschien een leuk vriendje of vriendinnetje. Hij heeft namelijk uh, een tijd samengewoond met drie andere katten... en dat vond hij heel gezellig. Als je rustig doet, wil hij ook wel uh, geknuffeld worden... maar dat moet echt even wennen. Hij wil er ook graag naar buiten kunnen... en als dat helemaal, dan is hij helemaal op zijn gemak. Dus een huis met een tuin zou voor Felix ideaal zijn. En waar verblijft Felix? Felix verblijft momenteel in het Dierenthuis Kennemland, Keesomstraat 5, de Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 571-3888. 571-3888. Kijk ook even op de website www.dierenhuiskennemerland.nl Want ook Felix verdient een thuis. En iedere keer als je dit uh, dier van de week met deze tekst doet, moet ik meteen weer aan Ruud denken. Hè. Even, lekker ja. Rijken, even, lekker even, even lekker knuffelen. Even lekker knuffelen. <laughs> even lekker knuffelen. Hier is alweer een Center Wonder Wall.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 Never throw it back to you By now you should have somehow Realized what you're not to do was Oasis in de Wonderwall. CFM, ja. Verkeersupdate. verkeersupdate. Ja, we gaan eens even kijken naar de fileontwikkelingen... vanuit Zandvoort richting de andere plaatsen. Want natuurlijk is de uitstroming inmiddels massaal begonnen, Albert-Jan. We hebben eerst de file op de zeeweg staan. We hebben het over Zandvoort-Bloemendaal. Op dit moment twee kilometer. Dat is de N200. Dan gaan we naar de N201. Zandvoortse Laan staat vast tussen Bentveld en de Heemsteedse Dreef. Eveneens twee kilometer. Dat maakt een totaal van... Wacht even, wacht even. Vier. Vier kilometer. Nou ja. Ik ben benieuwd of dat nog zes gaat worden zo vlak voor vijf uur. Maar we houden.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 Was alleen iets wat ik nodig had. Hij kan goed functioneren in de auto. Hè? Zo op dit in de file. Staat zo vooruit. uit. maar 4 km meldt de ANWB 2 om 2. Hij staat 2 km de ene weg, 2 km op de andere weg. <laughs> Jawel, we houden het voor je in de gaten, hoor. de Quincy en Verlangen. Ja, op uh, Roland Garros zijn ze ook druk aan het tinnis op dit moment. Uh, ja, en uh, de eerste set ging met uh, 6-3 naar Andrew Murray. Maar Djokovic is boos geworden oh. en heeft zich hervonden. Want de tweede set is uh, zojuist uh, afgelopen. En die ging met 6-1 naar Djokovic. Zou dus echt boos geworden? Dus het wordt in ieder geval een 4 dan wel een 5-setter. Dus uh, het einde van die wedstrijd gaan we niet meer meemaken. Tenminste in deze reguliere uitzending tot 5 uur. Maar goed, spanning al om. En Djorkovic heeft zichzelf hervonden in die tweede set... met de duidelijke cijfers 6-1 naar zich toegetrokken. Dus 3-6, 6-1. En uh, we staan nu klaar om de derde set te gaan beginnen. Brengt mij gelijk even bij TC Zandvoort tegen Lemonias. Lemonias. Uh, daar staat formeel de stand nog op 1-1 op uh, teletekst. Maar u hoort al van uh, Joop van Es. De heren singles die gaan uh, vrij moeizaam voor Zandvoort... Dus even theoretisch daarop voortbouwen... dan zou we een 3-1 achterstand kunnen opleveren voor TC Zandvoort. Dus dan zou het neerkomen op de Herendubbel en de Vrouwendubbel. Ook die ontknoping gaan wij niet meer voor vijf uur meemaken. Maar het is daar zinderend spannend... en natuurlijk nog met een heleboel tennisliefhebbers op de tribune... bij deze prachtige finale op de glee al hier te Zandvoort. Ja, en die gaan ook nog met de auto naar huis. Alhoewel, de meeste komen uit Zandvoort, heb ik begrepen van jou. Los. Oké, okay, tot zover het sportnieuws bij CFM Zandvoort op zondag. Tot aan vijf uur zijn we deze dadelijk om kwart voor vijf. Het gedicht van de dag en het gedicht heet Max. Can make you act right? could I make you stay. People making choices. Ja, heel verstandig. www.cfm-live.nl kan je live meekijken tijdens het gedicht van de dag. Want hij gaat er echt aan komen nu. Hè? Het is uh, kwart voor vijf geworden. Het gedicht van de dag is vandaag Max. Natuurlijk na dit fantastische Max Verstappen weekend op het uh, circuitpark Park En we denken nog even mee aan die mooie race in Barcelona van uh, 15 uh, mei. Ja, die gaan we nooit meer vergeten, die race. En we hebben ditmaal de ongecensureerde versie van het uh, gedicht van uh, Max. Inderdaad, Max, daar komt hij aan. Nederland. Nederland. Wat is dit bizar. Nog een half rondje voor Max Verstappen. 90e Kimi Rijkonen. Toch weer duwen, toch weer trekken. Maar nu komen we in Verstappenland. Want hier heeft hij hem steeds weg kunnen houden. Zestiende. Even aanremmen nog. De druk staat nog steeds vol op de ketel voor de Nederlander. Max Verstappen. Man, man. Dat ik dit als commentator meemaak. Die lult niet meer. Bizar. Fucking bizar.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 Niet normaal. Echt bizar, zoals jij dat <laughs> uh, vertelt, uh, Albert-Jan. Mooi, hoor. Het Hist gedicht van de dag, Max. Historisch verslag, hè? Absoluut, ja. We gaan het uh, nooit meer vergeten, die race van uh, 15 mei. En laat hopen dat het in uh, Canada weer heel lekker gaat met onze Max Verstappen. Zodanig gaan we weer eens even kijken naar de files. Zal voor het uit, maar eerst even plaatje voor Max. Era Max, je tranquillo de mij, la sua lucidità. Smetti la, Max, la tua facilità. Non semplifica Max. Max, non si spiego. Fammi scendere Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui. Max. Nog even bijkomen van het gedicht van de dag, hoor. Het je? Maar het was wel mooi. Bizar. Mooi, Bizar, Ja, dat gedicht uh, Max uh, zojuist. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Ja, en dan gaan we weer eens even naar de filets kijken, hè. Ja, want uh, het begint uh, aardig vast te lopen. Zandvoort uit. We kunnen melden dat je op de Celsiusstraat al tien uh, minuten stilstaat. Je wordt toch gewoon niet tussengelaten daar bij die rotonde? Nee, nee, nee. En dus dan, Dolly, uh, hou vol. En, en, dan, en dan ga je door, en dan ga je de zeeweg op... en dan uh, kom je tussen Bloemendaal en het uh, industrieterrein Waarderpolder. in een kilometer van... Uh, of in file van uh, vier kilometer. Dus, uh, en dan gaan we naar de Zandvoortslaan. Ja, ja dat ook en, nog. En dan heb je tussen Salvoort en Bedveld... momenteel 2 kilometer, 28 minuten vertraging. En tussen Zandvoort en de Heemsteedse Dreef... ook weer 15 minuten stilstaan en 3 uh, kilometer file... Nou, heel veel uh, succes allemaal. Sterkte. Sterkte, ja. Je zou er maar in staan. I want to dance by water, need the Mexican sky. Drink some margaritas by spring blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?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 Ja, dat hadden we juist de, de verkeersinformatie, Albert-Jan. En dan tel ik je files nog even bij elkaar op. Want ja, jij zei van, nou, het gaat wel boven de 6 uitkomen. ik zei, nee, lang niet. <laughs> nou, toen werden er toch uh, 9 op dit moment. 9 kilometer file zandvoort uit. Dus de wegen staan uh, goed vast. Iedereen die op dit moment naar de radio uitluistert is. Heel veel sterkte. En natuurlijk wel thuis. En bedankt voor de komst trouwens naar Salzford. Dit geweldige weekend van uh, Max Verstappen. We hebben het allemaal meegemaakt bij CFM, want we waren er het hele weekend bij. Maar voordat we afscheid gaan nemen, nog even in het kort uh, het tennis op die moment. Ja, eerst even naar Parijs. Djokovic, uh, uh, de derde set heeft, uh, is begonnen. Uh, Djokovic heeft gelijk uh, Murray uh, zijn uh, service game gebroken. Dus uh, Djokovic staat momenteel met 2 tegen 1 in de derde set voor. En de stand is 30 gelijk met Djokovic aan service. De eerste set ging met, met 6-3 naar Murray. En de tweede duidelijk naar Djokovic met 6-1. Dus het is in ieder geval al een 4-setter aan het worden. En wellicht ook een 5-setter. Dat uh, kan, kan u allemaal volgen op uh, het tv-programma van Nederland 1. Dan natuurlijk wat veel belangrijker is, is uh, voor Zandvoort... is TC Zandvoort tegen Lemonia's. Ik kan u alleen nog mededelen dat de officiële tussenstand nog steeds 1-1 is. Daaruit moet ik afleiden dat de heren Singles nog bezig zijn. Zandvoort heeft het daar wel erg moeilijk. Dus theoretisch, nou even een worst night scenario... zou ze een 3-1 achterstand kunnen komen. Dus de damesdubbel en de herendubbel worden heel erg belangrijk... om die stand weer gelijk te maken. En dan gaan ze kijken hoeveel games, hoeveel sets, et cetera, et cetera. Dus daar is het ook nog steeds hartstikke druk en gezellig op de glee. Tot zover. Oké, okay, wij zeggen tot volgende week. En bedankt voor het luisteren. Iedereen bedankt die meegedaan heeft ja, aan de CFM Race Radio. Het, Geweldig. Het was een monster weekend. Zo is het. Dank allen. En uh, tot de volgende keer. Dag. Some doei doei.